Zo, lieve mensen, daar ben ik weer. Mijn naam is Yvonne Hagen aan ratelband En ook vanavond weer een hele goede avond. En dan moet ik weer even die tijd opnemen, want ik ben er vorige week eventjes eroverheen gegaan. Ik hoop niet dat het me al te kwalijk is genomen. Dus ik moet even goed op de tijd leggen, letten. En ik begin graag weer een, een nieuwe lezing... En ik hoop van harte, nou ja, ik hoop eigenlijk, kan ik dat loslaten. Ik wil dit graag met jullie delen, deze lezingen. Dat is eigenlijk het liefste wat ik doe. Of ik dat nu hier achter mijn computer doe, achter mijn pc doe, of thuis in mijn huiskamer, of met mensen aan de telefoon, of in e-mails. Het maakt in principe, in principe niets uit. Of zelfs in een zakengesprek. Ik vind het iedere keer weer zo'n genoegen, zo'n plezier. Ik ben altijd dankbaar dat mensen willen luisteren, dat ze zich openstellen, en dat ze vragen stellen en dat ze willen luisteren, vooral dat ze willen luisteren. Maar goed, laat ik weer beginnen. Ik ben die ik ben en van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen, al wat ik heb zonder iets vast te houden, al wat ik ben, want dat ben ik, zonder iets te verbergen. Nou, en dan weer, net zoals de andere keren, maar even een kleine meditatie en, nou, doe je ogen maar even dicht, zet je voet op de grond, en ja, sommigen zeggen dat je iedere dag een meditatie moet doen, er zijn wel eens vragen over, hoe moet ik dat nou doen, moet ik dat iedere dag doen, nou, dat moet je helemaal zelf weten. Als jij je daar gelukkig bij voelt, als je het prettig vindt om iedere dag een kleine meditatie of een langer te doen, nou dan doe je dat toch. Maar je kunt ook, als je, daar, als je denkt dat je daar geen tijd voor hebt, gewoon voordat je wakker wordt, voordat je echt wakker wordt, dat je je bed uitstapt, heb je altijd best wel even een minuut om even tot jezelf te komen. Je moet ook weer helemaal terug in je lichaam. Dus dan ga je eventjes met je gedachten, na de dag die nog gaat beginnen. En dan bedenk je wat je allemaal gaat doen. En je laat je niet door nade gedachten ondersneeuwen. Jij bepaalt. Jij kunt verbinding maken met het licht. Net zoals je dat hier ook iedere keer doet bij alle lezingen. Jij maakt de verbinding met het licht. In je en buiten je. Zo weet je dat je je dag goed begint. En je kunt het ook zo doen, dat als je je bed uitstapt en je ziet de zon of niet, dat maakt niks uit. Zie je hem voor je ogen, dat je een zonnegoed doet. En ik heb wel eens gezegd, nou, die ingewikkelde zonnegoed die, die er in de yoga zit. Nou, ik blijk hem maar niet te kunnen onthouden. En een, een stukje zonnegoed is al voldoende. Het gaat om de intentie, het gaat hoe je ermee omgaat. En dat is stoot recht op de grond staan, je armen uitstrekken, links en rechts van je lichaam, zodat je een ank wordt. En dan buig je dat hoofd helemaal ver naar achter, zo ver als je kunt. En stel je zo open voor het zonlicht, adem het zonlicht binnen. En zeg tegen jezelf, dit zal een goede dag worden, ik zal alles krijgen wat me toekomt. Niets zal mij ontberen, ik zal altijd genoeg hebben en ik blijf altijd gezond. Het zijn hele sterke affirmaties die je jezelf als cadeautje kunt geven en hou maar eens van jezelf. Waarom zou je dat niet doen? Dan kun je je ogen dicht doen en even rustig inademen. Dat zou je nu kunnen doen als je dat zou willen. Adem rustig in. Hou die adem even vast en. Adem rustig uit. En doe het nog een keer. Adem rustig in. Hou die adem even vast. En adem rustig uit. En voel steeds maar weer wanneer je dit doet. Dat je. Eén bent met de energie. Dat je je één voelt met dat licht, met die liefde. En voel dat jij in jezelf die innerlijke wijsheid bezit. Dat jij daar deel van uitmaakt. Innerlijke wijsheid. Met een diep mededogen naar anderen. Want als wij dieper in onszelf gaan met onze gedachten, dan vinden wij een bijna onaangeraakte gedachtegang. Het mededogen met anderen, dus met andere woorden, de stilte in onszelf komt vanzelf op het mededogen. Zo kunnen we spreken van bewustzijn, ons bewust te zijn dat dit stukje aanraakt en waar we over nadenken en dan ook in praktijk brengen. Door om ons heen te kijken en vanuit onszelf het leven aanraken met deze gedachten. We kunnen het uitspreken en het is de innerlijke wijsheid die tot ons spreekt, op ieder moment van de dag. Daar kunnen we altijd van uitgaan. En altijd zal het leven dan vanuit die stilte, vanuit dat innerlijke weten, tot ons spreken. Dat is de innerlijke wijsheid, het innerlijk weten. Weten het dan ook zeker? Er is geen twijfel, er is geen geloven, maar een innerlijk zeker weten. Zolang je het binnen in jezelf laat groeien en je nooit laat afleiden door van alles om je heen, door de emotie van de dingen om je heen, of je laat afleiden door je eigen ego. Jouw ego, dat in vele vormen tot je door wilt dringen en zijn recht wil opeisen. Of dat je je laat afleiden door de ego's van anderen. Maar zoals gezegd, je gedachten bij jezelf laat blijven. Je niet laten afleiden, maar al het andere laten. We kunnen het leren om naar onze innerlijke stem te luisteren. Werkelijk leren en daarbij komen door onze hersenen te laten gebruiken. Door de beslissing te nemen om naar die innerlijke stem te luisteren. goed te luisteren, of hierin geen ego zit, maar de andere kant, de kant van de liefde te herkennen. Valt ook rempel niet mee om dit binnen jezelf te onderscheiden en je in jezelf te voelen waar je je energie aan geeft. De verleiding om toch in je ego te zitten, in jouw ego te gaan zitten, is super groot, en het ego. Jouw ego zal er alles aan doen om zich te laten horen. Laat jij dat toe? Of ga je met je gedachten naar die liefde die stil zit wachten op jou luister goed in jezelf en voel voel voel wat jou het meeste aantrekt weet dat je altijd verantwoordelijk bent voor jouw eigen gedachten ook voor de keuze die jij maakt de keuze dus voor het licht, of voor de duisternis. De keuze dus voor de liefde, of de keuze voor jouw eigen ego. Zoals in alles, jij bepaalt. dan maakt het niets meer uit hoe de emotie van de dingen is, dus hoe de gebeurtenis is geweest. Wat hij toen zei en wat jij toen zei en wat jij toen zei en wat hij toen zei. enzovoorts enzovoorts enzovoort. En ook niet hoe erg het wel allemaal niet was. En wat iedereen zei en wat alle mensen van jou zeggen. Het gaat er alleen maar om hoe jij ermee omgegaan bent. Dat is werkelijk alles. Dat is waarom het zo prettig is voor jouzelf om eens rustig na te denken. En eens kalm de tijd te nemen om na te denken. Dus de tijd te nemen voor jezelf. Om eens aardig te zijn voor jezelf. Om eens erkenning te geven aan jezelf. Aan de mens die jij werkelijk bent. En daarvan te houden, van jezelf te houden. Dat kan nooit via je ego. Dat is schijn, dat is illusie. Dat brengt je verder weg van je werkelijke zelf. Maar wel te begrijpen dat je dat ego nodig had om tot deze gedachte te komen. Het is dan maar zo. Dan had je dat ego maar, dan heb je dat ego maar. En accepteer dat je dat ego, jouw ego, zolang erkenning hebt gegeven en vergeef jezelf hiervoor dat je je ziel zo lang vergeten bent ja hier kun je dus allemaal over nadenken over mediteren. Je kunt erover nadenken. Of je dat iedere dag even wil doen. Gewoon even naar je eigen innerlijk luisteren. Als je het de gewoonte maakt. Om steeds even. Naar je eigen innerlijk te luisteren, dan is het mogelijk om de woorden die uit de stilte komen, dus uit je eigen innerlijk komen, te onderscheiden van de woorden die uit jouw ego komen. Je bent dan zeer goed in staat om dat onderscheid te maken. Als je goed luistert, zul je vaak je ego horen spreken en zul je je verbazen dat het nog steeds aanwezig is. Totdat jij het geaccepteerd hebt. en je er dankbaar voor bent geweest. dat je het. dat jouw ego je. eigenlijk de andere kant liet zien. Want zonder nacht. geen dag. Zo kun je iedere dag. Een stukje dichter bij je eigen innerlijke zelf komen en dat ook herkennen. En wat belangrijker mag zijn: je zult jezelf steeds belangrijker vinden, belangrijker, prettiger en je zult een goed gevoel over jezelf krijgen. Dankbaar ook dat je in staat bent om de roep van je ego nu los te laten en verder te gaan met je gedachten. Je niet vast te laten klemmen in gedachten van angst, hoogmoed, arrogantie, maar dat jij besluit waar jij je gedachten uit laat komen. Het is niet anders dan nu in jouw evolutie, op dit moment dat je dit besluit, dus het moment nu van jou, je jouw innerlijke wijsheid zult aanraken. Daardoor ben je eenvoudig in staat om anderen ook daarbij daarmee bij te staan. Je zult in staat zijn om mededogen te hebben met anderen, die zo in dat proces van, van het ego-denken zitten en er maar niet uit lijken te komen. Een begrijpelijke aanraking. Een arm misschien om iemand heen, begrip en juist het mededogen. Maak de ander open. Wij mensen zijn in staat om de ander te begrijpen te volgen en diep liefde hebben. Denken. het is van jou uit de beslissing om liefdevolle gedachten tot je te laten komen ze waren er altijd al maar wilde jij ze horen altijd maar weer liet de mensen toe dat de aardse laat ik zeggen, de nutteloze gedachten voorrang kregen. Vreemd eigenlijk, vind je niet, dat alle mensen, dat mensen alle aandacht aan het negatieve geven en het positieve links laten liggen. Ook en juist in zichzelf dit doen. Dit juist in zichzelf doen mensen dit. Hebben mensen in de gaten dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun gedachten? Dus dat zij bepalen welke gedachten ze uit zich laten komen. Dan zullen ze zien dat ze overal succesvol in zijn. Dat ze dit proces in de gaten hebben, dat ze hun eigen toekomst maken met de gedachten van nu. Zullen ze begrijpen dat ze liefdevolle mensen zijn, dat ze altijd uitstralen wat ze zijn. En zo ook weer mensen aantrekken die op die plezierige, liefdevolle uitstralen afkomen. Het zijn de gedachten die uit jezelf komen. En misschien wil je nu gelijk de heleboel veranderen binnen in jezelf. Dat kan. Maar daar is toch ook... Aandacht, en laat ik dan toch ook zeggen, tijd voor nodig, geduld voor nodig. Geduld dus. Geduld, dan begrijp je dat je altijd op het juiste moment, op de juiste plaats aanwezig bent. Dat, dat wat jij meemaakt, precies het juiste voor jou is. Het heeft met je eigen evolutie te maken en het dient nog omgekeerd te worden naar positiviteit en daar is geduld voor nodig. Je kunt hierin niet ongeduldig zijn en eisen dat je nu een positief leven moet krijgen. Al je kracht gaat dan in het moeten zitten. Of in het. Dat je het wilt. Dan zit al je kracht in het willen. Maar ook in het eisen. En in het per se. Het per se willen. Geduld met jezelf. Geduld over jezelf. Geduld over jezelf. Over je eigen leven leert je rustig af te wachten, kalm te zijn, in jouw juiste tijd te komen, door te accepteren wat er met en in jouw leven plaatsvindt. Geduld is ook dat je weet Diep van binnen, dat je leven zal veranderen en dat dit een absoluut zeker weten is. Dat jouw leven eens op een bepaald moment de goede richting inslaat, dat alles goed zal komen. Dat jij zeker weet dat ook dit weer voorbij gaat. En luister goed naar deze krachtige woorden. Dat je tegen jezelf kunt zeggen, ook dit gaat weer voorbij. Daar zit ook de acceptatie over jezelf in. En het absolute vertrouwen in jezelf, in God, in het licht in jouzelf, in de energie dus die jij zelf bent. Het vertrouwen dat jij verbonden bent met alles, met allen om jou heen. Dat het niet uitmaakt wat er allemaal gebeurd is en niet gebeurd is en gezegd is en niet gezegd is. Maar dat het uitmaakt hoe jij erover denkt. En dat het uitmaakt dat jij bepaalt hoe je met je leven omgaat. Daar kun je allemaal over nadenken. Zo smorgens voordat je opstaat, en dat kunnen gedachten zijn die als licht flitsen door je heen gaan. En waarvan je tegen jezelf kunt zeggen dat je deze dag in gezondheid en met een goed gevoel over jezelf en anderen gaat beginnen. Zodat anderen, als ze in jouw ogen kijken, zien dat jij altijd het beste uit jezelf geeft, ongeacht wat anderen doen, of denken, of wat dan ook. Want als je gaat denken in het denken van de ander, en dat als jouw waarheid gaat beleven in jouw denken... Dan ben je verder van jezelf af dan je dacht. Kun je het nog volgen? Zal ik het nog een keer herhalen? Als je meegaat in het denken van een ander kom je niet toe aan je eigen denken. En het meegaan in dat denken kan een valkuil zijn waar je in kunt vallen. Je bent immers niet bij jezelf gebleven en je hebt je mee laten sleuren in de emotie van de ander, met de emotie van de ander. Om bij jezelf te blijven kan best wel moeilijk zijn, maar het is niet onmogelijk, want als ik het kan, kun jij het ook. Blijf bij je innerlijke zelf, blijf bij jezelf en toets jezelf steeds maar weer aan je eigen gedachten over de dingen. Anderen kunnen zeggen wat ze willen, ze kunnen hun eigen waarheden hebben, ze kunnen je inspireren tot bepaalde daden, ze kunnen je meeslepen in hun enthousiasme, ze kunnen jou een richting aangeven, maar jij bepaalt hoe je ermee omgaat. En deze zin zegt niet anders dan jij bepaalt. Kom terug in jezelf en laat de gedachten uit jouw innerlijke wijsheid komen. Ga goed na of je je liet meeslepen door de ander en dat je je ego daar, daarvoor inzet. op en wees voortdurend waakzaam over je eigen keus dus uit welke vorm jij gedachten wilt laten komen uiteindelijk bepaal jij en laat jij toe wat jij denkt uiteindelijk bepaal jij wat jouw werkelijkheid is wat jouw waarheid is Ook deze woorden die je goed te overwegen, jij bepaalt altijd. Deze lezing heeft geen beslissing. Jij gaat erover. En hoe jij ermee omgaat. Deze lezingen geven geen beslissing en hebben geen beslissing. Jij gaat daarover. Jij bepaalt hoe je met woorden omgaat. Alleen jij, jij bent in staat om jouw waarheid te vinden. Niemand anders. Weet wel dat als jij nadenkt, je in jezelf kunt voelen waar jouw waarheid kan liggen. Ligt het in de liefde of ligt het in de angst? Denk je dat angst je bewustzijn geeft? Denk je dat angst de weg van de liefde is? Denk je dat angst de weg naar je innerlijke zelf is? Dus zie, jij bepaalt. Weet dat als je de verandering in je leven inzet en je daar bang voor bent, je erover na kunt denken dat er geen groei dan in jezelf zit en voor jezelf inzit. Wel de verandering op zich, want het accepteren van een verandering kan je tot nieuwe dingen in je leven brengen. Maar denk na over de dingen die goed voor jou zijn, waar groei in zit en waar een innerlijk weten in zit. je wilt om je heen slaan of ben je er nu achter dat geweld tot niets leidt het laat je op een negatieve wijze reageren op de dingen jouw respect voor anderen is dan praktisch nihil. heel maar bovenal het respect voor jezelf Zit op een zeer laag pitje. Dit alles, dus de keuze die je maakt, die je in jezelf maakt, laat je ook op een bepaalde wijze over jezelf nadenken. Als je respect voor jezelf hebt, zul je anderen ook met respect benaderen. Als je respect voor jezelf hebt, zullen anderen jou ook met respect benaderen. Want als jij jezelf niet respecteert, hoe kunnen anderen dan jou respecteren? De ander is nooit schuldig. Zie dat je ook hier de beslissing diep in jezelf dient te nemen. Alles dat met liefde te maken heeft, respect voor jezelf en voor anderen, komt uit dat goede, innerlijke gevoel, Binnenin bij jouzelf en heeft niets meer met het ego te maken. Om juist die liefde aan anderen te geven, die liefde die je jezelf ook geeft, ben je in staat om steeds meer op een goede wijze met anderen om te gaan. Met anderen samen te werken en respect te hebben voor hun eigen innerlijke keuze. Soms zie je dat mensen die keuze van het ego in zichzelf hebben genomen... Kun je daar toch respect voor opbrengen? Kun je voor de illusie van de ander begrip opbrengen? Want je had het toch zelf ook nog zo kort geleden nog niet begrepen? Juist jouw gevoel van mededogen voor die ander kan juist die mens bijstaan in de keuze die die mens in zichzelf kan maken. Wat weet je, het is altijd de totale vrije wil van de ander, ook van jou, om de gedachte wel of niet uit de innerlijke wijsheid of uit het ego te laten komen. En weet je, alles wat je waarneemt, uit je innerlijke zelf, vanuit dat wat je werkelijk bent, laat je tot uitdrukking komen in je leven hier op aarde. Dat is te zien, je handelingen zijn te zien. Dat is de wijze van leven, jouw wijze van leven. Dat kan de gelukkige blik in je ogen zijn. Door dat geluk kan alles in je omgeving schitteren. Anderen krijgen het gevoel om ook zo te worden, om net zo gelukkig te zijn als dat jij, dat, als dat jij bent. zonder dat geluk in jezelf is het leven toch steeds maar weer overleven, terwijl het toch zo prettig en gelukzalig bedoeld is. Gelukkig zijn en dat te laten zien aan anderen is een gevoel dat iedereen wil hebben en alleen al een glimlach om je mond, een zachte handeling naar iemand een arm op iemands schouder, een reiking naar iemand toe, een aanreiking, een aanraking. Het kan een wereld van verschil maken. Gelukkig zijn laat je gelukkig blijven. Dat is een beslissing. Dat is een beslissing in jezelf. En mensen om je heen vinden dat prettig en laten zo hun eigen gevoel van minderwaardig zijn en minderwaardig denken weg hebben. Gelukkige mensen weten de weg om het positieve te behouden en de humor van de dingen in te zien. En deze mensen weten dat geluk niet afhankelijk is van anderen, van het humeur van anderen. Ze blijven dus altijd positief en ze laten zich niet gek maken. Dus om nog even op het onderwerp terug te komen, de herkenning van het denken vanuit je ego of vanuit je eigen innerlijke wijsheid, om daar dus nog even op terug, terug te komen, daar is rust voor nodig. Kalmte, stilte. Dat is ook de reden waarom ik deze lezing als een meditatie uitspreek. En ja, dan is het maar zo, dat de mensen zeggen, ik val erbij in slaap. Nou, heerlijk toch, <laughs> heeft het toch een doel gehad. Bij eens zul je ernaar luisteren. Want je hebt het oorspronkelijk ook gewild. Dus de herkenning van het denken vanuit je ego of vanuit je eigen innerlijke wijsheid. Daar is rust voor nodig, kalmte en stilte. En heel veel mensen zullen zeggen dat ze hier pas aan willen beginnen als ze rust in zichzelf gevonden hebben. Maar denk je niet dat dat punt dan nooit bereikt zou worden? Ik denk het niet, hè. Het wordt niet bereikt. Want zoiets hoor je meestal jaren van mensen. Ja, dat wil ik ook wel als ik het wat rustiger heb. Als ik de rust in mezelf kan vinden. Als ik maar even rustig kan zitten. Maar ja, dan hebben ze altijd wel wat anders, hè. Het gaat erom. Of je het doet of niet doet, dus of je nadenkt. Dat is het enige dat telt. Je doet het of je doet het niet. Zo eenvoudig. Al het andere zijn in principe uitvluchten. En wat nog erger is eigenlijk, dat je zelf niet werkelijk serieus neemt. Dus je neemt jezelf niet serieus, je stelt de dingen maar uit. Dus iets wat binnen jezelf is, dus die stilte, daar hol je maar van weg. Dus de stilte in. En je niet gek laten maken door werk, welk geluid dan ook. Ook al staat je buurman luid op de klarinet te spelen. Of rijdt er een, motor, een motorfiets hard voorbij, of gaat er een vliegtuig over, of staat er een fanfare voor je deur. Maar je weet wat ik bedoel, jij laat je afleiden, of niet. Jij bent daar verantwoordelijk voor, niet al die andere mensen. Die gaan niet over jou, hoezeer ze dat misschien ook proberen. Maar jij bent de baas over jezelf. Jij kunt je concentreren, of niet. Jouw houding, jouw denken, is jouw keuze. Niet van een ander. Ja, misschien is het helemaal niet zo toevallig dat je buren naast je hebt wonen die ongelooflijk veel lawaai maken. Misschien is het wel zo dat als jij het totaal accepteert en er dan geen last meer van hebt, ze plotseling aankondigen dat ze gaan verhuizen. Of jij, dat kan ook nog. Het is dan niet meer noodzakelijk dat je die ervaring nog een keer op moet doen. Je kunt er dan mee omgaan. En je zult uiteindelijk wellicht mensen naast je krijgen die je helemaal niet meer, helemaal niet meer hoort. Want we kunnen ons wel overal aan ergen, maar het zit in onszelf. Wij bepalen toch immers... Maar nou goed, de stilte dus, daar hadden we het over. Daar komen we in onze gedachten in terecht. We horen niets meer van de buitenwereld. Dit is de innerlijke rust. De plek waar we tot totale rust kunnen komen. Daar zijn dan geen vakanties meer voor nodig. Als je die rust... En die stilte in jezelf kunt voelen en bereiken, kun je je concentreren in alles. Ook de stilte als je met anderen bent, het is de stilte, je eigen innerlijk denken vanuit die liefde, dat je gewoon laat functioneren in je gewone leven. Het kan een subtiele wijze van aankijken zijn, van handelingen zijn, van een rustige glimlach. Dit kan dus alles tijdens wat je dan ook aan het doen bent. Het is het mediteren tijdens de dingen door, tijdens het autorijden, tijdens het werken. Maar het maakt wel dat je uit dat gevoel dekt. Het kan je volslagen anders laten zijn in je handelingen. Het kan je transformeren tot een andere persoonlijkheid. In die stilte, die gewoon tijdens alles gaat, kun je je verbinden met je innerlijk denken, waar de dingen helder zijn. In dat denken hoor je God, hoor je je innerlijke zelf. Hoor je je geleidegeest. In dat denken voel je hoe anderen zijn. Voel je in anderen en blijf je bij jezelf. Je kunt je dat denken vanuit de stilte eigen maken. Door het iedere dag bewust te doen. Voordat je opstaat. En besluiten gedurende de gehele dag je gedachten vanuit dat gevoel te laten komen. Maar tegelijkertijd alert te zijn op de gedachten die uit het ego willen komen en ze liefdevol op te nemen in het licht van je eigen ziel te willen leggen. Dus je kunt die gedachten gewoon voor je neerleggen en inademen in het licht van je eigen ziel. Je kunt er namelijk niets mee, maar ze hebben je wel gebracht naar de gedachten in jezelf, die je rechtstreeks naar je eigen licht brachten. Dus je mag wel dankbaar zijn voor het ego dat je hebt gehad. Zonder nacht geen dag. Want door deze handeling maak je je eigen bewustzijn ook weer tot een andere trilling. Vanuit dit denken kun je alles accepteren en met alle mensen in allerlei omstandigheden omgaan, door je aandacht aan anderen te geven, je mededogen te laten spreken, je gevoelens van openheid aan anderen te geven. En weet je wat nu zo apart is? Als je dit alles, al deze giften aan anderen geeft, zul je het zelf ook ontvangen. Maar dan dubbel. Want wat je uitstraalt, trek je aan. Zo op die wijze zul je steeds sterker en bewuster worden. En het zal je leven werkelijk veranderen. Enige weken geleden had ik al aangekondigd het verschil in het aandacht geven aan het denken. En daar ging het in deze lezing dan ook over. Dus het aandacht geven in jezelf aan welke vorm van het denken jij de voorkeur geeft, waar jij de energie aan geeft. In welke wijze jij ook gebruikt. Het zal, je het zal je leven werkelijk veranderen. En als het positieve werken is, Wijze is, ja, ik heb, het al, ik heb het al eerder gezegd net, wat je uitstraalt, trek je aan, je krijgt het dubbelvoudig terug, maar weet dat je dat ook in de negativiteit kunt doen, maar dat wil je toch niet, hè, maar dan krijg je dat ook, om te weten dat je dat niet verder wilt, en dat je naar een oplossing zoekt om je leven in positiviteit door te brengen, en niet meer te overleven, maar werkelijk te willen leven en wellicht om wat dat betreft een voorbeeld te zijn voor anderen. Ja, en dan eh, hou ik het toch hierbij. Het is nog een paar minuten te gaan, maar nou, muziekje kan er ook nog wel eens een keer achteraan komen. En misschien wil je nog wat op de chat aan me doorgeven, is ook goed. Ik bedank je weer voor het luisteren en graag tot de volgende keer. En ja, ten overvloede misschien nog even. Al de, alle lezingen dus ook die ooit gemaakt zijn, het is nummer 124, dus alle 124 lezingen ja. <coughs> die, die zitten in het archief van uh, uh, mijn website yhra.nl en www.diezijn.nl En ja, je mag me natuurlijk altijd mailen en, uh, met vragen. En als het mogelijk is om bij de chat aanwezig te zijn, dan zal ik daar zijn. En uh, misschien wordt het dan wel weer een, uh, een onderwerp voor een volgende lezing, wie weet. Ik dank je heel hartelijk nogmaals voor het luisteren. En tot ziens. Het was me weer een waar genoegen. Daag!